Inna, لله, نحمده, ونسعينه, بعد, of brothers and sisters, in de handen in de de handen in de handen in de handen in Sabaatun yudilluhumun yawma la illa dilluh. Oftewel, zeven categorieën mensen zullen op de dag des oordeels in aanmerking komen voor een schaduw die door Allah subhanahu wa ta'ala voor hen is klaargemaakt. En het gaat ons in het bijzonder vandaag om één van die zeven categorieën. Namelijk, shaabun nasha'afita'atillah. Oftewel, een jongeman die opgegroeid is met het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. En uitgaande van deze overlevering wil ik vandaag het woord richten tot de jongeren. Het gaat mij voornamelijk om de jongeren. Waarom? Omdat de jongeren degene zijn die deze gemeenschap op hun schouders dragen. De jongeren vormen de steunpilaar van deze umma, van deze gemeenschap. Het zijn de jongeren... Die altijd een drijvende kracht zijn geweest. Achter alle grote gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de geschiedenis. En daarom vestigen wij, ik en iedereen, onze hoop op de jongeren. Want zij zijn onze steun en toeverlaat. En het is daadwerkelijk beschamend en onacceptabel. Dat een aantal mensen zich denigrerend en respectloos opstellen tegenover de jongeren. En niet schijnen te begrijpen hoe belangrijk de jongeren zijn. In tegenstelling tot de profeet vrede zij met hem. Want hij was wel degelijk bewust van het belang van de jongeren en hun grote inbreng. Want zij waren namelijk degene die bijgedragen hebben aan het verkondigen van duwen, Het verkondigen van de islam. Zij waren namelijk degene die zij aan zij hebben gestreden met de profeet vrede zij met hem. Zij waren namelijk degenen die de vlag van de islam hoog lieten wapperen. En daarom was de profeet Vrede zij met hem altijd ontzettend te spreken over de jongeren. En als wij kijken naar de metgezellen in de tijd van de profeet Vrede zij met hem. Dan valt ons op dat zij allemaal ontzettend jong waren. Dat ze allemaal van onze leeftijd waren. Neem Omar als voorbeeld radiyallahu anhu. Omar was een van de oudste metgezellen. Maar hij was nauwelijks dertig. Als je kijkt naar Al-Arqam, Ibn Abil-Arqam, Sa'd ibn Al waqas Zubair ibn al awam Abu Ubeid ibn al-Jarraah. Bilal, Ammar. Zij waren allemaal ontzettend jong. En in de bloei van hun leven toen zij de islam omarmden. En zij hadden de eer opgevoed te worden. Door de grootste leraar aller tijden. Dat was Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Hij is erin geslaagd om het geloof in hun harten te verankeren. Te planten. Hij is erin geslaagd om hun gedachten en gevoelens op één lijn te krijgen. En ook was hij in staat. Sallallahu alayhi wasallam, Om een fijne analyse te maken. Van iedere metgezel. En op basis daarvan. Verschillende opdrachten uit te delen. En hij was er niet bang voor. Om grote verantwoordelijkheden. In de schoot te werpen. Van kleine metgezellen. Van jonge metgezellen. Zo stelde hij. Sallallahu alayhi wasallam, sallam. Oussama bin op zijn achttiende. Als leider aan van het leger. Een leger waaronder zich Omar radiallahu anhu bevond. En andere grote metgezellen. En ook kreeg Ja'far radiallahu anhu. Ja'far ibn Abi Talib. Hij kreeg opdracht van de profeet. Vrede zij met hem. Op zijn vijfentwintigste. Om de mensen. De moslims. Die belaagd werden. En achtervolgd werden. In Mekka. Om die te geleiden naar Hebasha. Ethiopië. Op zoek naar veiligheid. En Ja'far radiallahu anhu wist met een onvergetelijke vertoning het hart van de koning van al-Habasha voor zich te winnen. En de moslims van een nieuwe verblijfplaats te verzekeren. Ja'far ibn abi Talib, een jongen van 25 moet je voorstellen. Die zo'n grote verantwoordelijkheid op zijn schouders moet dragen. Hij moet de moslims geleiden naar Al habasha Terwijl Qoreish er alles aan heeft gedaan om deze plannen te dwarsbomen. Zij stuurde twee van haar voornaamste mannen naar Al-Habasha. Die tevens dik bevriend waren met de koning van Al-Habasha. En ze kwamen aanzetten met cadeaus en giften. In de hoop dat zij de koning kunnen of konden omkopen. En zij probeerden de moslims zwart te maken. Zodat de koning hen het land zou uitzetten. Maar de Najashi, dus de koning van Al-Habasha. Rechtvaardig als hij is. Hij gaf het woord aan Jafar. Om zichzelf te verdedigen. Om het op te nemen voor de moslims. En luistert naar deze sublieme woorden. Van Ja'far ibn Abi Talib. En laten wij niet vergeten dat het om een jongen gaat. Die 25 jaar oud is. Hij zegt. O oh beste koning. Wij waren mensen. Die in een tijd van onwetendheid leefden. Wij aten dode dieren. En wij onderhielden. Geen goede contacten met onze buren. En hielden de familiebetrekkingen niet in stand. En de zwakkeren moesten lijden onder de sterke. En dit ging zo door totdat Allah subhanahu wa ta'ala een profeet uit onze midden naar ons toe stuurde. Een profeet wiens afkomst ons bekend is. En ook zijn wij bekend met zijn oprechtheid, eerlijkheid en vroomheid. En hij nodigde ons uit om Allah, de ene ware God, te aanbidden. En hij droeg ons op. Afstand te nemen van veel godendom. Afstand te nemen van de valse goden. Die wij en onze voorvaderen gewoon waren om te aanbidden. En ook droeg hij ons op om ten alle tijde eerlijk te zijn. En datgene terug te geven wat ons is toevertrouwd. En de familiebetrekkingen in stand te houden. En hij droeg ons op de zonde niet te naderen. En toen wij in hem geloofden. En hem volgden werden wij door onze eigen mensen achtervolgd, belaagd en gevolterd. En toen wij het niet meer aankonden, besloten wij te vluchten naar uw land. In de hoop dat wij hier wel onze geloof kunnen beleiden. In de hoop dat wij hier met rechtvaardigheid behandeld zouden worden. Een preek die zijn gelijken niet kent van een jonge man. En als klap op de vuurpijl reciteerde Jafar radiyallahu anhu. Een aantal versen uit Surat Maryam. Die de ogen van de koning deden tranen. En alle priesters die daar aanwezig waren, konden hun tranen niet bedwingen. En uiteindelijk sprak Nejashi zijn beroemde woorden uit. Hij zei: Dit wat ik net van Ja'far heb gehoord. en datgene waarmee Isa is gekomen. stammen af van hetzelfde. En dat is absoluut waar. Datgene waarmee Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen. En datgene waarmee Isa is gekomen. Hebben dezelfde oorsprong. Zij nodigden allen uit naar de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere jonge metgezel die mij altijd bezig heeft gehouden. En naar wie mijn aandacht altijd uitgaat. Dat is Moshab ibn Umair radiyallahu Mossab, radiyallahu anhu, stond bekend in de tijd van het jahiliyya, dus in het pre-islamitische tijdperk. Stond bekend als de mooiste en als de meest heerlijk ruikende jongen van Mekka. Er was geen vrouw in Mekka of zij koesterde de wens om met Mossab te trouwen. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. En deze man, uiteindelijk heeft hij afstand gedaan van al deze wereldse zaken... Van al deze aantrekkelijkheden. Van al deze bekoringen. En hij heeft gekozen voor de islam. En weet je hoe deze man is gestorven uiteindelijk subhanallah? Hij is gestorven tijdens de slag van Uhud. En deze man die in het verleden door zijn eigen moeder in de watten werd gelegd. Uiteindelijk toen hij stierf op de dag van Uhud. Wilde de profeet sallallahu alayhi sallam, hem bedekken met iets. En hij probeerde hem te bedekken met zijn eigen gewaad. Want dat was zijn enige bezit. Enige bezit van Moussab ibn Humeir. Die de rijkste jonge man van Quraysh was. Maar hij heeft alles opzij gedaan en koos voor de islam. Uiteindelijk had hij alleen maar nog een gewaad. En met die gewaad probeerde de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het lijk van Moussa ibn Humeir te bedekken. En als hij zijn hoofd bedekte. Bleef hij zijn voeten zien. En als hij zijn voeten bedekte. Bleef hij zijn hoofd zien. Subhanallah. Hij koos voor het hier namens. en liet het doen hier achter zich. En ook is hij, deze jongeman, Musa ibn Umair, is gekozen door de profeet. Vrede zij met hem om afgevaardigd te worden naar Al Medina als leraar. Om de mensen daar te onderwijzen in de islam. Want de, want de profeet alayhi wa sallam, vond hem een geschikte kandidaat om de mensen daar op de hoogte te gaan brengen van de islam. Een grotere karwei dan dit bestaat er niet. Dat kun je van mij aannemen. Het is een gigantische taak. Waarom? Even voor jullie beeldvorming. In die tijd hadden Mekka en het ta'if de boodschap van de islam verworpen. Geweigerd. Dus alle hoop was gevestigd op een Medina. Een Medina was de laatste optie. En toch koos de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, voor zo'n gewichtige taak. Mus'ab ibn Umayr, een jonge man, om hem te gaan vertegenwoordigen in Medina en de islam daar te gaan promoten. En hij is ook daar naartoe gegaan. En hij heeft zijn taak perfect uitgevoerd. Want in één jaar tijd was er geen huis in Medina. Ofwel, zij hebben gehoord over de islam, of ze hadden reeds de islam in hun harten gesloten. Dankzij in eerste instantie natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala. ...maar daarna dankzij Mosaab ibn Omeer... radhiyallahu anhu. Een jonge man, subhanallah. En hij vertelt zelf... ...hij zegt radhiyallahu anhu... ...ik zat op een dag... ...ergens in een tuin... ...samen met As'ad ibn Zorara... ...ook een andere metgezel. En opeens dook Ouseed ibn Hudayr op... ...en hij was woedend, razend... ...en hij ging tekeer tegen Mosaab ibn Omeer... ...want volgens hem... ...was Mosaab ibn Omeer gekomen... ...om de mensen... Hun geloof te ontnemen. Om de mensen van hun geloof te vervreemden. Dus hij kwam en hij stak zijn speer in de grond. En ging tekeer tegen hem. En Moesad ibn Omeer liet hem rustig zijn gang gaan. Kijk ook naar de wijsheid van deze jonge man. Hij bleef rustig zitten. Luisterde naar hem. En toen hij klaar was. Zei hij tegen hem op een rustige wijze. O leider van zijn stam. Dus kijk naar de manier hoe hij deze man toespreekt. Een manier met respect. Hij zegt tegen hem, o leider van zijn stam. Ben je niet bereid om eerst naar mij te luisteren? Naar mijn verhaal? En als het jou bevalt, treed dan de islam binnen. En als het jou niet bevalt, dan beloof ik jou. Dat ik ermee zal ophouden. Dat ik ermee zal stoppen. En Hussed ibn Hudayr dacht bij zichzelf, dit klinkt logisch, waarom niet? En hij is gaan zitten. En begon te luisteren naar Moussa ibn Umayr radiallahu anhu. En Moussa begon zijn verhaal te doen. En vertelde hem over de islam. Vertelde hem over de boodschap van Mohammed. (sallallahu Vertelde hem over de voorschriften van de islam. En reciteerde een aantal versen uit de Koran. En Mosaab bin Umair die zegt zelf. Je kon zien dat zijn gezicht aan het veranderen was. Je kon zien dat hij zich openstelde voor de islam. Dat hij ontvankelijk werd voor de islam. En je kon ook zien dat hij bereid was om moslim te worden. En dat was waar. Want zodra Mus'ab ibn Humeir klaar was met zijn verhaal, zei Usaid ibn Hudayr radiyallahu anhu, Ash'hadu an la ilaha illallah, wa ash'hadu anna muhammadan rasoolullah. Hij legde de getuigenis af, want alles wat Mus'ab zei, klonk logisch. En hij zei verder tegen Mus'ab, luister, ik ben niet alleen gekomen. Maar ik ben samen met iemand gekomen die geëerd is of die geëerd wordt door zijn eigen mensen een andere stamleider een achtbare persoon dus hij zei tegen hem heb vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala en probeer deze persoon ook over te halen probeer deze persoon ook tot de islam te bekeren en wie was deze persoon? niemand minder dan de grote metgezel Sa'd ibn Mu'ad toen de tijd nog steeds moshri Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu en Mus'ab ibn Umair sprak met hem en wist hem over te halen. En Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, legde de getuigenis af. Op dat moment wist Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, nog niet wat hij teweeg had gebracht. Hij wist niet dat het hier gaat om twee mannen. Die zich later zouden ontpoppen tot grote metgezellen. Metgezellen die van grote betekenis zullen zijn voor de islam. Want als we het hebben over Sa'd ibn Mu'ad... Zijn dood is aanleiding geweest voor het schudden van de troon van Allah. Wa en diezelfde Sa'ad ibn Mu'adh is op diezelfde dag teruggekeerd naar zijn stam. En hij zei tegen hen: Luistert mensen, ik ben moslim geworden. En als jullie weigeren de islam te accepteren, dan wil ik niks met jullie te maken hebben. Waarna iedereen hem volgde. Een andere metgezel natuurlijk, naar wie mijn aandacht altijd uitgaat en die we niet moeten vergeten, is al-Mu'ad ibn Jabal. Hij is moslim geworden op zijn achttiende. En hij is gestorven op zijn drieëndertigste. Radiyallahu an. En deze man is een grote eer toegekomen. De profeet vrede zij met hem. Pakte een keer zijn hand. En zei tegen hem. O bij Allah. Ik hou van je. Kijk naar de eer die deze man toekomt. De profeet zegt van hem te houden. Ik hou van je. Wat wil je nog meer? En deze man is ook uitverkoren door de profeet vrede zij met hem later... ...om naar Jemen te gaan. Om daar de islam te gaan promoten... ...en te verkondigen. En hij is ziels alleen naar Jemen gegaan. Ziels alleen. En je moet niet vergeten... ...want wie was woonachtig in Jemen? De lieden van het boek. De joden en de christenen. En wil je dan de joden en de christenen overtuigen... ...overhalen om moslim te worden... ...dan zou je heel wat in je bagage moeten hebben. Maar de profeet vrede zij met hem... ...vond dat Muad ibn Jabal... ...daartoe in staat was... En hij stuurde hem, radiallahu anhu. En hij is er ook in geslaagd om vele mensen te bekeren. In een tijdbestek van 15 jaar hè, heeft hij een revolutie teweeg gebracht. Hij heeft hij geschiedenis geschreven. En met deze verhalen in jullie achterhoofd, beste mensen, deze verhalen, mooie verhalen van de metgezellen, wil ik dat wij allemaal, gezamenlijk, nu, op dit moment, en blik werpen op onze eigen leven. Wat hebben wij voor de islam betekend? Wat hebben wij voor de islam gedaan? Je zult zien dat wij eigenlijk helemaal niks hebben kunnen betekenen voor deze oma En je kunt zeker geen vergelijking maken met de verrichtingen van de metgezellen. We hebben juist door onze toedoen, door onze handelingen, de mensen van de islam weggeduwd. We hebben ze juist weggejaagd. Want het enige wat zij zien is criminaliteit, is liegen, bedriegen, noem het maar op. Dus die mensen denken dat al die zaken, die slechte zaken, gerelateerd zijn aan de islam. Omdat wij zeggen moslim te zijn. Een moslim is iemand die zich bekommert over het lot van de islam. Maar als we om ons heen kijken, dan zien wij alleen maar mensen die de voorschriften van de islam verwaarlozen. Het gebed bijvoorbeeld. De steunpilaar van het geloof, zegt de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam. Zelfs die wordt niet meer nagekomen. Subhanallah. Een andere zaak, de hijab. Wat een gebod is van Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Dus niet een gebod van mij, of een gebod van de imam van de moskee, of een gebod van je vader of van je broer. Nee, een gebod van Allah, Subhanahu wa Ta'ala. De hijab, die wordt ervaren door de meeste moslima's. vandaag de dag. Als een belemmering. En een beperking van hun vrijheden. Als je hen aanspreekt op het dragen van de hijab. dan zeggen ze tegen jou: ik ben er nog niet aan toe. Alsof het haar keuze is. Nee, het is Allah subhanahu wa ta'ala die beslist en bepaalt. En hij heeft bepaald dat wij het gebed moeten verrichten. Dat wij een zakat moeten uitgeven. Dat wij moeten vasten. En dat de vrouw een hijab moet dragen. En nog erger zijn sommige moslima's die hun moslimzusters belachelijk maken... omdat zij wel ervoor hebben gekozen... om zich vast te klampen aan die regels van de islam... en die hijab te dragen. En dan worden ze door hen uitgelachen. Worden ze door hen scheef aangekeken. Worden ze door hen uitgemaakt... voor ouderwets, achterlijk en achtergesteld. Omdat zij zich vastklampen aan regels van 1400 jaar geleden. Ze zeggen... we leven nu in 2006... Die regels die gelden niet meer. Dat was voor toen de tijd. Nu is mijn vraag aan diegene die dat zegt. Wist Allah subhanahu wa ta'ala. 1400 jaar geleden. Dat er een tijd zou aanbreken. Of dat er eigenlijk een jaar 2006 zou aanbreken. Waarin moslims zich zouden bevinden. In het westen. En overal ter wereld zouden leven. Wat is het antwoord? Natuurlijk ja. Je kan niet zeggen dat Allah subhanahu wa toen de tijd niet wist. Hij wist het zeker. En toch zegt Allah subhanahu wa ta'ala over de regels die toen de tijd geopenbaard werden, zegt hij, Al-yawma akmeltu lakum Oftewel, ik heb vandaag jullie geloof voor jullie vervolmaakt. Wa-atmemtu alaykum ni'mati. En ik heb mijn gunst voor jullie volledig gemaakt. Wa-raditu lakum ul-islamadinaa. En ik ben tevreden met de islam als geloof voor jullie. Allah zegt, ik ben tevreden met de islam en de voorschriften van de islam. En dan heb je sommige mensen die zeggen tegen jou dat die regels eigenlijk niet meer gelden. En dat die regels niet meer toepasbaar zijn. Wie moeten wij nou geloven? Die mensen of Allah subhanahu wa taala? Moeten wij Allah geloven of die stervelingen? Vertel mij. En ook zegt Allah subhanahu wa taala: ik heb jullie geloof vervolmaakt. Als je de vandalen openslaat. Als je zoekt naar het werkwoord voor volmaken, dan zie je naar een hogere gang van volkomenheid brengen. Perfectie. Allah zegt het is perfect, die regels zijn perfect. En zij zeggen vandaag de dag dat die regels tekort schieten. En toch wil ik zeggen tegen mijn zusters. Die zich vastklampen aan de regels van de islam. En die zich vastklampen aan de hijab En belachelijk worden gemaakt door anderen. Omdat zij daarvoor hebben gekozen. Tegen hen wil ik zeggen, wees niet gedreugd. En heb altijd de volgende versen in gedachten. Want die zullen jouw steun en kracht geven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. In een surah die wij allemaal kennen. Inna ajramu kanu minalladina amanu yadhakun. De misdadigers pleegden de gelovigen uit te lachen. Wa idha marru bihim En als ze hen voorbij kwamen. Dan begonnen zij oogwenken uit te wisselen. Spottend bedoeld. Kijk, daar heb je ze. En als zij terugkeerden naar huis, als zij de deur achter zich dicht deden, dan begonnen zij de spot te drijven met die moslims. Met die gelovigen. En als ze hem dan zouden zien. Dan zeggen ze, daar heb je die afgedwouwden. Daar heb je diegenen die ontspoord zijn. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar vandaag zegt hij, op deze dag, op de dag des oordeels, worden de rollen omgedraaid. Het zijn dan de gelovigen die de ongelovigen uitlachen. Dan zullen de moslims blij zijn met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft klaargemaakt in het hiernaammaals. En ook wil ik tegen mijn broeders zeggen. En tegen mijn zusters zeggen. Die zich vastklampen aan de regels van de islam. Vasthouden aan de regels van de islam. Verheven is hij die zich laat leiden door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En door de Sunnah van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En laag bij de grond is hij die zich laat leiden door zijn eigen begeertes en eigen verlangens. Beste mensen, we hebben zojuist geluisterd naar de verhalen van een aantal metgezellen. Mensen zoals jij en ik, in dezelfde leeftijdscategorie. Maar dan met grote ambities. Wij zijn leeg van ambities. Wij hebben geen ambities. Die mensen, die metgezellen, dat zijn jou en mijn voorvaderen. En wij moeten er alles aan doen om hun naam hoog te houden. We mogen hun naam niet door het slijk halen. Dus als wij ons niet voorbeeldig gedragen en problemen gaan veroorzaken, dan zijn wij niet de enigen die daarop aangesproken worden. Maar ook hen treft de blaam. Ook de islam komt daardoor in een kwaad daglicht te staan. Denk na voordat jij een stap onderneemt. Is dit wel goed voor mij? En voor mijn gemeenschap. En voor mijn umma En voor mijn islam. Of is het niet goed? En ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om jou iets te vertellen over jezelf. Jij bent een moslim. Dat houdt in dat jij een taak te vervullen hebt op deze wereld. Jouw taak is het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hem zijn alleen recht op aanbidding toekennen. Dat is jouw plicht. En moslim... ...is niet iemand die doelloos door het leven gaat... ...geen doel voor ogen heeft... ...zoals vele mensen... ...en jammer genoeg ook zoals sommige moslims... ...die enkel en alleen... ...aandacht hebben voor geld... ...auto's, vrouwen, vermaak... ...van amusement... ...een moslim als hij het huis uitgaat... ...dan heeft hij altijd een doel voor ogen... ...hij gaat bijvoorbeeld een lezing bijwonen... ...hij gaat... ...naar school... ...hij gaat naar zijn werk... ...hij gaat zijn familie bezoeken... Hij heeft altijd een doel voor ogen. Jullie moeten altijd gaan voor het allerhoogste. een moslim gaat altijd voor het allerhoogste. En daarom doet zich een verhaal de ronde dat vier mensen bijeen kwamen. Naar bij el Kaaba. En dat was Abdullah ibn Omar, een grote metgezel. En Musab ibn Zubair. En Urwa ibn Zubair. En Abdul Malik ibn Marwan. Ze kwamen allemaal bijeen nabij el Kaaba. In de buurt van Kaaba. En een van hen zei, laten wij een wens doen. Wij bevinden ons op een heilige plaats. Laten wij een wens doen op dit moment. En Musab ibn Zubayr begon. En hij zei, ik wil koning worden van Irak. En die wens is ook later uitgekomen. De tweede persoon die aan de beurt was, was Abdul Malik ibn En hij zei, ik wens dat ik Ghalifa word. En hij is ook later Ghalifa geworden. De derde persoon was Urwa ibn Zubayr. En hij zei, ik wens... Dat ik een geleerde word. En hij is ook later een geleerde geworden. En als laatste kwam Abdullah ibn Omar aan de beurt. Een metgezel van de profeet. Sallallahu alayhi en je ziet het verschil. Tussen de metgezellen en diegenen die na hen zijn gekomen. Want toen hij een wens mocht doen. Zei hij, hij hield het ontzettend kort. En hij zei, ik wens het paradijs. Meer wil ik niet. Anhu. En daarom zeg ik ook tegen jullie. Ga voor het allerhoogste. Ga voor het paradijs. Zet je in voor het paradijs. En begrijp me niet verkeerd. Er is niks op tegen om een mooie auto te wensen. een mooie huis te wensen. Een mooie vrouw te wensen. Daar is allemaal niks op tegen. Maar je moet wel weten wat voorrang heeft. Je moet wel je prioriteiten stellen. Je moet wel begrijpen dat jouw geloof bovenaan staat. En het zal fijn zijn als er een aantal mensen onder jullie. Nu de wens koesteren op dit moment. Om later een imam of een geleerde. Of een da'ië te worden. Want dat hebben wij hard nodig. Binnen deze islamitische gemeenschap. En ik wil het niet al te lang houden voor jullie. Maar wat ik tegen ieder wil zeggen. Nogmaals. En voornamelijk de jongeren. Ik wil tegen hen zeggen. Heb altijd die overlevering voor ogen. Die ik in het begin heb genoemd. Overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt. Zeven soorten mensen zullen op de dag des oordeels in aanmerking komen. Voor een schaduw die Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft klaargemaakt. En een van die zeven mensen, soorten mensen. Is een jonge man. Die opgegroeid is met het gehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons zoals wij hier zitten. Samen te brengen in het paradijs. In het hoogste niveau van het paradijs. Namelijk in het ala wa Allah wa la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله والرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امينين آمنين محلقين رؤوسكم ومغصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوطه يعجب الزرع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم Surah al